Het is Golse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Golse Kringen staat onder de redactie van Leo Joogsten, Ben Lonen, Els van Kemenade, Lucie Roodbol en Bernard Robben. De techniek is weer in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar. En vanavond wordt Godse Kringen gepresenteerd door Lucie Roodbol en Bernard Robbe. En we hebben twee gasten. Fons van Dijk over het komende Midzomerfestival in Goorlen in juni. En Ine van der Brand. Ineke of Ine? Mag het allebei, je, Ine? Ik zeg maar gewoon Ineke. Ineke, dat klinkt wat, li wat lieflijker hè? Ineke. Met een terugblik op het lidmaatschap van de, van de Goorlandse Gemeenteraad van de, voor de Partij van de Arbeid. Aanvankelijk hadden we ook graag hier willen hebben. Maar die komt misschien nog wel een keer uh, haar opvolger Antoon van Baal. Maar die was verhinderd. Die man heeft natuurlijk onvoorstelbaar druk. Nee, ik weet niet wat, er, wat me gaat overkomen nu. Hè? Met uh, het raadslidwerk erbij. de eerste toch niet iets wat je moet onderschatten. Vrees ik. Nee. Komt hij achter. Ja. Maar we gaan eerst altijd even een rondje doen. van uh, Wat was er in het uh, Goordense of lokale nieuws. Mag ik ander nieuws zijn? En dan beginnen we uiteraard bij de dames. Lucy, had jij iets te melden? Nee. Je had... Je had te klagen te klagen die ja. klagen niet gauw echt niet uh, dus het is geen is het nieuws een klacht nee hè? nou, uh, mag, <laughs> nou wat mij opvalt is dat Goorle steeds moeilijker uh, te bereiken is er nog een weg opgebroken nou is tussen de Dorpstraat en de hoge en de, en, en de, de Dorpstraat en de en, het Hogendorpplein is weer opgebroken nou de ja. de de de, de weet het, um, spoorbaan, spoorbaan. Is al op, ja, is nou dat je kan er wel weer over rijden, maar dit is nog niet goed afgewerkt. En nee. daar in het centrum heb je ook bij het Oranjeplein, het wordt steeds moeilijker om door Goorlen te komen. Mm -hmm. Nou, begrijp ik wel dat ze dat niet onmiddellijk kunnen repareren, omdat we natuurlijk lang, lang last hebben gehad van de vorst. Maar ik wacht, met, uh, met, ik wacht echt af tot dat tot ik weer gewoon, dat alles klaar is. En, en, <laughs> en ik zou wel graag willen weten waarom de spoorbaan zo lang op moeten duren ja. en nog steeds niet klaar is. Ik en weet, waarom heb... die weg naar, ja. uh, naar, naar op Dorpstraat, uh, Hogendorplein, waarom dat weer opgebroken is. Maar ik denk ook, in dat de winter ook een uh, duizend zakje heeft gedaan. Want die spoorbaan, die hebben ze een keer geasfalteerd. Toen werd het bitterkoud En uh, daar moeten er nog een extra laag overheen. En uh, de, de, hoe heet het, de kruising moet, moet uh, gefatsoneerd worden. Dus, ja, dat ik kost ben ook wel geen fijn. wegtechnicus, maar het was mij ook opgevallen. Hoor, ja. Dat het heel lang het duurt. duurt lang. De... Ja. Voordat die eigenlijk echt is afgewerkt. Ja. En uh, inderdaad, ja. er is ook... Van mijn gevoel, een maand, anderhalve maand, ook even helemaal niks gebeurt. Het ja. lag helemaal stil. Ja. Maar ik denk is... wel een positief punt, eh, Lucie. Als je daar bij de, bij de koningsschild komt en ik denk, als het klaar is, ga daar nou eens staan. Als het klaar is, ziet het er best aardig uit. Dat ziet er mooi uit. Er mooi maar. uit. maar nou valt ja. ineens op dat die huizen, die ik altijd vrij mooi vond, uitzien. Nou ineens ziet dat ze ouder zijn. Nou als je iets nieuws bouwt, dan ja. zie je er. De... Maar ik denk wel dat dat een beste mooie hoek wordt. Ja. En ik ben ja. ook benieuwd welke winkels ja. daaronder komen. En het is een gigantische blok, maar ik ja. vind het niet lelijk. Nee. Ik vind het niet lelijk. En nee. dan als, het, als de straten een beetje gefaccineerd worden en die, de, de, hoe heet het, de, de boerenbond die wordt opgeknapt, ja. Althans, ja. Uh, ja. dan denk ik toch dat een, alles bij elkaar een aardig geheel wordt. En ik heb ook begrepen dat er winkels komen, sowieso natuurlijk een ja. supermarkt. En ook de kledingzaken en zo. Het is een klein winkelcentrum, heb ik begrepen. Maar, ik dacht dat de Albert Heijn over zou steken. Ja, die zou okay, oversteken okay. daar naartoe. En dan, die winkel staat dan leeg. En dan een uh, vraagteken. Wat en, dan, komt, en dan een vraagteken. Ja. Wat komt daarin? Ja. Ja, dus even afwachten. Ik hoop ja. het. Uh, je zegt van de kleine ja, winkeltjes. Ik want als eerder. ik naar de ja. hovel kijk. Dan maak ja. ik me toch wel af en toe ja, zorgen. Ja, ja. Of ja. dan nou weer een winkel dicht. He? Ja. ja. Ja, ik vind het bij ons riante winkelcentrum, jammer. Hè? Volgens mij zeker al negen of tien zaken die de deuren gesloten hebben, Daar vind ik doodzonde. Want ik blijf het nog steeds een bijzonder aardig winkelcentrum, ja. maar uh, er moeten wel winkels zitten. Ja, misschien. Ik heb me laten vertellen dat na 2015 trekt de economie weer aan. Nou, laten we daarop hopen. hopen. Want het is niet alleen Goorden, maar ook in Tilburg Centrum staan ja, de panden leeg. Ja, ja. En zie je winkels opheven. Ja. Dat was jouw nieuws. Uh. Dat, ja, dat, nieuws, ja. Ineke, heb jij nog iets te melden? Nou, ge geen lokaal. Want uh, toen ik hier naartoe kwam, heb ik even... op het nieuws uh, was net bezig. En uh, de demonstraties in, uh, in Amsterdam tegen Poetin vond ik wel... Uh, toch wel echt het nieuws van de dag. Uh. Ja, waren er flinke demonstraties. Nou, of het er flinke ik het, zijn, Ik maar... heb het even gezien dat hij ja. aankwam daar bij de hermitage met, uh, met, uh, met de koningin. Maar ze hebben uitgebreid spandoeken in het Russisch ja. en zo. Ik denk, nou ja, goed, wat het uithaalt, ja, ja, ja... Op de schaal van wereld ja. uh, maat, uh, dat weet je niet... Ja. Maar ik vond het wel heel opmerkelijk, naast dan misschien ook Tetscher dood. Maar dit vond ik dan meer uh, mm. hopelijk dat het uh, voor de democratie in, uh, in Rusland uh, de goede kant een uh, keer uitgaat. Maar ik ja. denk dat het altijd helpt, want ja. je geeft een signaal. En het feit dat Poetin in zijn ogen klein, een klein, onbekend Nederland... en je ziet daar mensen met spandoeken, het hebben regeringsleiders toch niet graag... Mm. dat ze mm. in het buitenland weten wat, wat voor onrecht in hun eigen land mm. gebeuren. Mm. Nee, maar in de reportage zag je ook mensen uit Rusland dan die nou hier zijn... Die ja, bijna met open ogen staan te kijken van hoe, hoe kun je hier... Mag, mag dat hier? Hè? De, ja. Dat die vrijheid ja. helemaal niet ja. kennen. Ja. Uh, Ongelooflijk. Nou, nou, ja. nou, normaal. Nou vind ik wel dat er hier ook ontzettend veel mag worden. Ja, maar, <laughs> als de enige waar ik op, op straat voor gaat, is het vrijheid van meningsuiting ja. Ik ben het helemaal met je eens, maar ik denk wel... Ja. Ja. Dat, soms denk ik wel eens van, nou, dat gaat iets te ver. Dat gaat iets te ver. Hè. De vrijheid van meningshouding die mag elkaar uh, verrot schelden, weet ik. wat Alles mag en kan maar. En dat leidt wel eens tot excessen, vrees ik dan. Dus, ja, wat nee, nee, mij betreft, je niet discrimineren. Vind je, je, je, je, moet, je moet toch een beetje de fatsoensnormen hanteren. En dat betekent dat, wat voor mij zo: niet iedereen maar uitschelden en alles zeggen wat in je opkomt, uh, hou een beetje om rekening met de omgeving. En toon uh, respect voor anderen. En er is vaak ver te vinden. Dat vind ik toch jammer. Dus ja, ik, nogmaals, ik ben blij met mijn. Uh, het land waarin ik woon en wat we allemaal kunnen en mogen. Maar soms denk ik wel eens van jongens, jong. Het moet geen heftigheid worden. Ja, ja ik vind, soms is iets te... Maar die ieder geval dat was Poetin. Ja. Hij heeft vanavond nog een diner, begreep ik. En dan, dan gaat hij wel. Hij is maar een dagje hier in Nederland. Ja, is een, ja. Je weer vertrokken. Is ik vond het wel ja. heel uh, opmerkelijk. Ja. Ja. Fons, had jij nog iets uh, te melden? Nee, ik, te heb, melden? ik heb weinig uh, gehoors nieuws gezien. Mag ook ander nieuws zijn hoor. Ja, nou... Je staat ook zo over. niet paraat. Okay. Nou, ik had nog een paar dingen genoteerd. Eén, eigenlijk heel recente, die stond uh, vanochtend uh, in de krant. EHB Joriel maakt zich zorgen over vandalisme van de AED-spullen. En dat vind ik inderdaad een zorgelijke ontwikkeling. Dat AED, dat zijn dus die uh, kastjes, zeg maar, die uh, een mensenleven kan redden als ze op de juiste wijze gebruikt worden. En uh, er hangen er in Goorle inmiddels 13 en in Hul 5, moeten er, er nog een paar bij. En tijdens het paasweekend werd de afd apparatuur bij de Leibron in Hul gestolen. En zondagochtend trof een wandelaar de reanimatiespullen aan verspreid over een zandpad bij de Tilbrusweg. Nou, dat vind ik diep, uh, diep triest. Uh, ja. En aarts de vinder, zegt hiervan, hoop dat ouders hun kinderen op het belang... Uh, ...van die AED-kasten wijzen. De spullen zijn duur en belangrijk... ...en Riel heeft het zelfs al een leven gered. Dus ik vind dit inderdaad... Uh, ...vandalisme ten top... ...en ik hoop dat het niet meer voorkomt. Dus ik hoop dat degenen die dit uitgevreten hebben... ...dit horen. En als ouders denken... ...dat zou die van mij wel eens gedaan kunnen hebben... ...dan desondanks de van de paan spreken. Ja. Want ik vind dit uh, een zorgelijke ontwikkeling. Dan even, ja, ik kwam uit bij dat ongeval van Erik Moors, hè, dat raarslid van Helvaar en Beek. Ik vind het ook diep triest. Het is geen goorlijks nieuws, maar ik vind het triest nieuws. Actieve man, 49 jaar, gaat fietsen, wordt aangereden. Wij maar net van Reuzel terug en uh, ja, liepen daarbij uit. En uh, toen het later wat er gebeurd was, dan schrik je onvoorstelbaar. Wat ik ook nog las, was uh, dat er een lezing is over de. Het ontwikkelingsplan Landgoed Gorp en Rovert op dinsdag 9 april, dat is morgen dus, om 9 uur in de Gouden Corolus in Hilvarenbeek. en Beek. dat is een man die heeft een eigen bedrijfje op dat gebied en die geeft daar tekst en uitleg over diverse landerijen. En er zijn er meer, want er is ook Gorp en Rovert, maar daar hoort ook bij, begreep ik, nieuwe kerk. Dus ik zou zeggen, nou als mensen tijd en zin hebben, dan kunnen ze daarop af. Maar het is morgen ook raadsvergadering, Ineke, ja. waarbij uh, Anton van Baal uh, zeg maar, uh, zijn medenspeech uh, houdt. Zo heet dat toch? Of, uh, nou, hij wordt in ieder geval geïnstalleerd. Of hij meteen zijn medenspeech gaat houden, <laughs> dat weet ik niet. Hij wordt geïnstalleerd, maar hij doet wel gelijk mee. Ja. Hij doet wel gelijk mee. Even kijken, waar had ik nog iets staan. Ik vond wel trouwens wel dat er veel positief nieuws in het grootste belang stond deze keer. Uiteraard een leuk artikel over Anton van Balen, het nieuwe raadslid. Maar ook Van Gils met zijn dierenspeciaalzaak die trad op in het SBS6-tv-programma. Hij was dus dieren dierenspeciaalzaak van het jaar. Ik zag dat de commanderie heeft een oranjerie in de regio geopend. Nou, dat is ook hartstikke leuk. Dan naar Twan Bakkers start bouwonderneming ondanks de crisis. Nou, dan moet je ook maar durven en het okay. lef hebben. En dan Goordes uh, Kastanjerok. Ik kijk even naar Frons. Dat is een blijvertje, kennelijk, op eerste Pinksterdag. 19 mei op het Boerenerf aan de baan bij Kees en Ankie Abrahams. Dus dat zijn eigenlijk best wel uh, leuke, positieve nieuwtjes. Ja, dat en is zeker. Een muziekfestival. Ja. ja, en nu je het ook 3 hebt genoemd. De Boskus heeft vanaf uh, Pasen een pannenkoekengelegenheid. Oh. Een uh, pannenkoekenbos. Oh, de Boskus. Ja, die timmert wel aan de weg, zo te zien. Ja, dat is wel mooi. En mijn laatste nieuwtje is, dat zag ik staan even wel snel, maar ja, dit is gewoon mijn probleem. Ik heb altijd problemen met mijn pc en ik ben wat dat betreft een echte pc-analfabet. Ik kan internet, maar als je op tilt slaat, dan heb ik een probleem. Studenten, die kunnen dat oplossen. Student aan huis.nl er duizenden huisbezoeken per maand af. De voorfietskosten, leuk hè? Geen voorrijkosten, maar de voorfietskosten. 9 euro, huurtarief, half huurtarief, 12,50. En word je lid, dan word je geholpen voor 12 euro per jaar. Studenten met kennis van zaken, ik vind een gat in de markt. Dat is mooi gevonden. Een, uh, nou leuk, ja. Iets. Ja, ja. leuk iets. Nou, dat waren, uh, dat waren mijn nieuwtjes. Laga maar het onderwerp. En dan zullen we beginnen, Fons, met jou. Want jij moet om uh, half acht uh, het pand gaan verlaten. Gaan vergaderen over uh, de activiteiten die aanstaande zijn? Of? Ja, over de Week van Amateurkunst. Ja. Vanaf ja. 26 mei tot 1 juni. Over, over, over dat, die activiteit? De, ja. Waar zit je eigenlijk niet in? Je zit overal Daar in. Daar zit ik wel in, ja. ja. Maar dat zijn puur toevalstreffers. Maar uh, ja, zo komt er wel eens op je pad, hè? Ja, ja. Nou ja. Nou ja, in ieder geval een prachtig artikel in het Goorles Belang. Nieuwe elementen mid zomerfestival Goorle. Een keur aan nieuwe elementen. Vertel er eens iets over uh, Fons. Hoe, hoe wat gaat er allemaal gebeuren? Ondanks het feit dat uh, het Goorles Belang vol staat. Toch leuk om er even nog eens over na te praten. En de mensen naar patent te maken. Het is natuurlijk een ontzettend leuk cultureel evenement. Hè? Ja, het is uh, behoorlijk uh, uitgegroeid tot een... Uh, weekend vol uh, muziek, maar daarbij ook nog uh, de boek- en kunstmarkt ja. in het centrum. En, dat was vorig jaar voor het eerst, dacht ik. Hè? Ja, dat was vorig jaar voor het eerst. Toen was het veel boek en weinig kunst. <laughs> en de intentie van nu is om uh, de kunstmarkt een beetje meer uh, uit de verf te laten komen. En Kunst maken met aquarellen, met, met, met, met nou, schilderwerken? Uh, wij, wij zoeken amateurkunstenaars en ook anderen. En, en kunstenaars die het uit professie doen. Die zich uh, daar willen presenteren. Presenteren, ja. ja, ja. En ja, ja, ik snap wel waarom ze zich daar niet zo. Ik, we doen ons best. Ja. Maar het heeft toch te maken omdat het eng is om met je eigen schilderijen in een kraam te staan. en goorden voorbij te zien komen. Dan moet je wel een drempel over. Ik denk, is dat nou, dat, ja? ja, ik denk dat ja? dat er wel een rol speelt. Ja. Is dat iets dat mensen tegenhoudt? We hebben het vorig jaar atelier hebben wij dat ja. geprobeerd. Van wie we, er zijn ook enkele atelierleden die hebben er gestaan. Hmm. En uh, ik merkte dat uh, ja, je, je laat iets van jezelf zien. Ja, dat men, klopt. Ja, men maar... is wel enthousiast hoor. Want ik, ik, we willen dit jaar, uh, volgende of, of twee weken hebben wij een algemene ledenvergadering. Die willen we daar zeker reclame voor maken. Dat ze het echt moeten doen. Maar wij merken toch enige schroom. Ja, ja. ja, ja, ja. Ze maar ze beoordelen je, je werk ook. Wel. Dat klopt. En, maar en, en, ja. van, van tevoren hebben we dus vanuit de wakweek uh, de expositie in het ja. gemeentehuis gekoppeld aan de expositie ja. in etalages in uh, het centrum Goorlen. Ja, ja. Uh, en daarin presenteren zich ook uh, de amateurkunstenaars. En het aanbod is dan redelijk groot hoor. Oh. Dus. Ja, misschien is het dan een beetje verder af. Hè? Een beetje anoniemer omdat je er niet zelf bij staat. Dat weet ik niet. Maar uh, uh, voor uh, de expositie die tot nu toe is gehouden. Vorig jaar ook. Die heeft toen ook gelopen tot uh, midzomerfestival. Uh, was echt uh, belangstelling. Nu hebben we het ook weer gekoppeld. Uh, mm -hmm. De activiteiten van de opening van de expositie. Mm -hmm. uh, met de Week van Amateurkunst op zondag 26 mei. Mm -hmm. Dan mag in ieder uh, die zich inschrijft uh, een uh, stuk in het gemeentehuis hangen en eentje ergens in een etalage of in ja. een zaak. Uh -huh. En dat blijft uh, hangen tot uh, 23 juni en het publiek mag dan zijn favoriet uh, bekijken. We gaan er trouwens niet een, uh, een wedstrijdje van maken. Nee, hoor, maar, dat is heel uh, moeilijk. Ja. Dat, ja. dat is niet de bedoeling, maar wel een, uh, een leuke prijsvraag aan vastmaken. En dan is er nog iets wat... naar mijn idee... Uh, en dat is ook gekoppeld aan de WAC... en aan het uh, Midsomerfestival... Uh, dat is... Uh, kunst uit eigen keuken. En wat is kunst uit eigen keuken? Dat is een... Uh, activiteit... Uh, op lentement... die kunstenaars... uitlokt om met branche-eigen materiaal... van de middenstanders van het centrum Goorlen... om daar een creatie van te maken, een kunstobject. Ik had al een voorbeeld van uh, bij de fietsenmaken. Tijdens die dag in zo'n kraam staan ja, ze daar ja. zeg maar uh, te hakken of te schilderen. Of, dat dat uh, is wel de bedoeling. De boetseren. Ja. Oh. Ja. Ja. Dat is heel leuk. Ja. Dat ja. is wel leuk. Ja. En dan uh, ja, de lentement is de, ook de opening van de week van de amateurkunst hmm. en ga daar maar op echt actief aan de gang en dat product, dat kunstobject, dat blijft ook een maand staan en daar halen we dan wel even ...de leukste uit die het winkelend publiek de afgelopen vier weken heeft kunnen ja, zien. Ja, ja. En dat is 23 juni. En 23 juni is de uh, Midsomerfestival actief met uh, een Jazzy Afternoon... Uh -huh. ...vanaf vier uur. Uh -huh. Maar tevoren, en dat is ook nieuw, komt ook de Stratenloop. Ja. Die ja. dus ja. gevraagd heeft, kunnen wij samen niet... ...op hetzelfde weekend gaan zitten. Dan zitten we ook in het centrum, want zij zaten op het uh, industrieterrein eigenlijk. Uh -huh. En nu willen ze het graag in het dorp zelf uh, lopen. Nou, dat gecombineerd met boeken en kunst... ...lijkt mij op de zondag uh, zeer aantrekkelijk. Ja. Ja. Dus een leuk sportief element er aan toevoegen en uh, ja. Goorle loopt uit. Het is inderdaad drie dagen, hè? het is uh, 1, 22 en 23 uur, dus vrijdag, zaterdag, zondag... ...en het begint op de vrijdagavond met het... Uh, Goorle zingt. Goorle zingt. Goorle zingt. Ja. En, is een beetje een navolging zo van uh, Tilburg zingt. Ja, die... ja uh, kijk, uh, een aantal jaren geleden hadden we hier... Uh, het zangcafé in Goorlen. En daar is het zo'n beetje uit voortgekomen. Ja, ja. Uh, dat is uh, een beetje ter zielen gegaan. Maar tegelijkertijd uh, is er weer een nieuw elan gekomen om uh, te zeggen van laten we dat eens op een andere manier brengen. Ja. Zo als in Tilburg. Maar ja. de formule is toch wel duidelijk anders. Omdat wij echt uh, uh, als uh, body, zal ik maar zeggen, uh, de Goorlense harmonie er hebben zitten. Aangevuld met de Rielse harmonie. Oh, dus leuk, ja. samen ja. zit daar, daar een manier van uh, beide kernen uh, op het podium. En we hebben dus vier koren die het ondersteunen. En dan een aantal zangers zangeressen die ook ondersteunen het meezingen. Want ja, ja. ze zijn niet de leading zangers, zal ik maar zeggen. Ja. Maar ze moeten aanzetten tot... Ja. Het, mag niet, het mag niet, op een en, plein. Hè? En het mag niet stilvallen. Hè? Dat moet nee. wel lekker nee. doorgezongen worden. Ja, en, en daarom heb je wat aanjagers nodig. Ja, ja. Maar mensen hebben ook boekjes uh, ja, de, ja. waar die teksten uh, in staan of zo, zodat ze het mee kunnen zingen. We hebben uh, 35 liedjes uitgezocht. Uh -huh. Dat uh, hebben we in de afgelopen maanden gedaan. En uh, die hebben we bijna helemaal rond die verzameling. Nog steeds een kleine uh -huh. discussie over een nummer. Dat uh, brengt soms uren. Ja. Gesprekstof teweeg? Ja. Mag ik vragen? Ja, je hoeft niet precies een verslag te geven van zo'n discussie. Maar wat. Als het, het is een lied, zeg maar. Uh, nou, uh, en, welke discussie uh, kan daar dan? Het zijn melodieën, denk ik. Ja. He, of het algemeen ja. die makkelijk in het gehoor liggen. Het, het moeten, Mensen kennen het, ja. vallen meteen ja. in. Hebben ja. meteen een melodie te pakken. Maar niet de woorden, maar wel een melodie. Ja. Ja. En dan uh, klinkt het natuurlijk wel, wel, ja. wel, wel en, en sfeervol. wat valt daarover te discussiëren? Ja, daar valt veel over te discussiëren. Ja. Dat zou je niet verwachten. maar nee. ja. eh, Zeker met die dames waar ik dan in de discussie mee zit. <laughs> uh, dat gaat dan ook over uh, ja, dit is een traag nummer of dit is, uh, dit is niet up tempo genoeg of ja. uh, we moeten na een up tempo moeten ja, ja. We wat uh, gedragen ja, ja. naar een Nederlandstalig moeten we eens een keer een Engelstalig ja. en uh, ja. ook het gesprek van uh, nou zitten we eigenlijk bijna alleen maar Engelstalige nummers te zingen waar blijven die Nederlandstaligen ja, ja. en ja, ja. Uh, uh, zo die keuze maken dat was toch het lastige maar hij is gelukt tot op een haar na en dat boekje, dat willen wij uh, voor niets op het plein uh, aanbieden. Mm -hmm. En daar uh, vragen wij dan uh, voor elk liedje uh, bij de middenstand in Goorlen... Ja. of zij een nummer willen adopteren, zal ja, ik dat, zeggen. Dat, ja, dat las ik inderdaad. Ja, ja. En voor 65 ja. euro kan men ja. dus een lied kopen. Voor 65 euro. En dan komt een logo ja, uh, ja. bij het uh, nummer. En roepen we het ook even op het plein af natuurlijk. Maar zo kunnen we het boekje voor... voor niets op het plein uitdelen ja. want anders oh, ja. is dat misschien ook ja. alweer een drempel en dat, daar zijn we op dit moment deze week, volgende week mee aan de slag en lukt het uh, de helft van de liedjes is al verkocht oké okay. oh, maar de andere helft nog <laughs> want, om, om hoeveel liter gaat het hoeveel, hoe, hoeveel wordt er gezongen zeg maar tijdens de avond nummers. 35 nummers uh, zo'n beetje in tweeën geknipt uh, en dan uh, even pauze van een kwartier tot twintig minuten. Moet, moet je dan nou ook niet het nodig betalen aan, aan Buma rechten of zo of hoe is dat geregeld? Want je, je brengt daar een bekende song zeg maar Het gehoord. Ja, maar het is meezing, Dat doe je toch als je de CD draait of als je. Ja, ja we de... hebben we hebben onze harmonie en Daarin wordt dat wel gedisconteerd oh. hoor. Ja, ja. En, ja, ja. Hmm. Vereenzellig uw winkel of bedrijf met een heerlijke meezinger, zegt Hilde ja. de kort van de werkgroep Gorde Zingt. Ja. Ja. Ik vond dat een grappig idee, want ik vergeleek het een beetje met, zeg maar de, uh, hoe heet het? met, met de rotondes. Hè? Die zijn ook ge geadopteerd door diverse mm -hmm. bedrijven. Ja, ja. En als ik dat al lang zei, dan denk ik van, ja, dan staat er alleen de, de, de naam van het bedrijf bij. En dan, eh, ik Zet zal ze maar je noemen en anders ik kijk Ruzie nee, met nee, onze tekst. Ja. Ik mag geen reclame maken. Maar dan heeft bedrijf A heeft een rotonde geadopteerd. En dan denk ik van, ja, en dan, waar, waar zie ik er nou van? Het is, ja, er, er staat een reclameplaat van bedrijf A of ja, B en verder niks. Ja, en dan ja, toch uh, te doen. En die rotonde. Nou prima, ik kijk even naar inderdaad. Dat is aardig voor de gemeente natuurlijk. Ja, wel, maar ik ben het wel mee al eens. Eentje heeft er echt werk van gemaakt, de anderen hebben alleen maar een bordje bij. Exact, er is er eentje inderdaad van Die is de moeite waard om even een extra hondje te doen. Zeker mee uit Groningen. Ja, ja. Zo'n festival, de hoeveelste is het nou? Want er zijn er al een paar geweest. De vierde. De vierde nu, hè? het dus ja. vierde, ja. vierde jaar op opera. Ja, uh, we hadden eerst alleen het midzomernachtconcert. Ja. Ja, ja. En het midzomernachtconcert uh -huh. is uh, het jaar erop eigenlijk uitgebreid... met Goor Zingt en een doen. Yes Afternoon. Uh -huh. ja. uh -huh. En uh, vorig jaar is voor het eerst uh, Singalong Kids erbij gekomen. Ja. En dat is ook uh, gewoon puur meezingen. Ja. En er zit wel een bepaalde competitie in... Maar die competitie die is uh, uh, om de scholen ook uh, zichzelf uh, <laughs> aan te zetten tot meezang en op het plein mee te doen. Ja. En uh, vorig jaar hebben we dus echt een heuse winnaar gehad. En ja, dit jaar zal er ook wel weer eentje winnen. Maar... En die heuse winnaar was uh, Lola en Sophie, want je hebt ja. een, een cd'tje meegebracht. Misschien is het wel aardig, Je kijk even naar onze technicus. Om dat te, te, te draaien, dat is Lola en Sophie en uh, die zingen Skinny Love. Dus dit is een uh, eigen productie van vorig jaar. Hier komt hij. Dit waren Lola en Sophie met het nummer Skin Your Love, de Singalong Kids. Nou, klonk toch bijzonder aardig. En die treden dus weer op op zaterdagmiddag zaterdagmiddagfonds. Uh, uh, we hadden het net eventjes over tijdens het draaien van de muziek dat wij een, een belangrijke iemand, iemand missen, namelijk het Euregio Orkest. Hoe, uh, hoe uh, jammer is dat? Hè? dat uh, ja, dat is jammer. Die treden maar... niet op? Nee, die hebben we niet uh, voor dit jaar kunnen... Niet kunnen contracteren, nee. dat, dat ging niet lukken. Nee. Maar je hebt wel de Goordes Harmonie en die, uh, die hebben even kijken ik, met, met een of andere popformatie, Renegade, ja, spreek ik er goed uit, Renegade. Ja, ja poprockformatie, om precies te zijn, Renegade. Ja, uh, ja dat is echt ook een Goordes groep. Uh, ja, ja. Die treedt uh, af en toe nog eens zo op, hier en daar. En dan zijn ze in staat om uh, volle zalen te trekken. En jij, jij, hopen. Zei, jij zei net van die maken een crossover. Geef ze goed woord voor een crossover? Uh, <laughs> de harmonie speelt de eerste uh, helft. Yeah. En dan nemen uh, zij het uh, over. En nee, en dan uh, komt Renegade erbij. En dan spelen ze samen een zestal nummers. Die hebben ze dan ingestudeerd. elkaar. is een soort muzikale overgang. Ja, dat is een overgang. Uh -huh. En uh, dat vloeit dan samen uh -huh. in zes. Nummers, uh -huh. dat is de intentie. Uh -huh. dus ze zijn nu al aan het oefenen uh -huh. met beide partijen. En dan na de pauze komt Renegade uh, alleen terug. Nou ja, er is toch voor elk wat wils. Hè? Uiteraard ook uh, dan die stratenloop die dan uh, dus start en finish op de weg. Ja, uh, daar kunnen ja. mensen nog voor inschrijven neem ik aan. Er is dan nog wel wat uh, de nodige reclame voor, voor worden gemaakt waarschijnlijk. Uh, dat, dat moet nog gebeuren, ja. ja, ja. ja. En dan de Dorpsbarbecue. Hoe was die vorig jaar? Ondanks het slechte weer... Want Paul Brans die organiseert dat weer. Die gaat ook, ze gaan ook weer op zoek naar sponsoren. Maar de, de, die is ook van de partij, de Dorfsbarbecue. Ja, dorps vanaf vier uur zal de Dorpsbarbecue weer ja. actief gebruikt worden. En dat was wel een van toegevoegde waarde, omdat dan de mensen gezellig op het plein uh, blijven hangen bij de muziek die er dan ja. is. Hè? Ja. Ja. Want er ja. komen twee. Uh, ...jazzy-achtige ja, uh, groepen. Orkesten, ja. uh, eentje weet ik uit mijn hoofd... ...dat is de Tilburg Big Band. Mm -hmm. Die is leuk. En die geeft Als, een ja, dat is een leuk orkest. Ja. Ja. En de andere naam binnen kwijt. Maar het dat festival is. heeft een paar keer... Uh, ...last gehad van het uh, minder goede weer. Ja. Eigenlijk uh, drie jaar aan één stuk. is onvoorstelbaar. Vorig jaar, zaterdagmiddag... ...hadden we even een, uh, een goed moment. Daar... Uh, hebben we dus uh, goed gebruik van gemaakt. Ja, en toen is het weer. Dat uh, zou toch ja, sterk zijn al weer het geval. Maar dus goed, nou we, we hebben nog enkele, enkele enkel maanden te gaat, gaan. Ja, we zitten we een week later als alle andere jaren. Ja, ja, ja, ja, ja. We zitten, ja, ja. we zijn een week opgeschoven. En nou hebben we de pech dat uh, in heel Varenbeek ook uh, weer een actieve bigs visten. Nee, de andere uh, elastiek. Muziek. Ja, muziekfestival. Ja. Ja, ja, muziek, ja, ja, ja, ja. Maar ik, ik denk dat wij uh, met onze Gorelus-artiesten ook de Gorelus-gemeenschap wel uh, deze kant uh, houden. Ja. Van uh, ja. de grens. Dat ze niet uh, over het tramlaantje ja. naar, naar heel ver nou, een beetje. ze niet zo'n stuk te fietsen? Zeg ons, nemen. hoe ver, hoe ver <laughs> ben je met de organisatie? Ben je uh, ver op scheut? Of moet er nog het nodige gebeuren? Of hoe, uh, nou, en met hoeveel mensen ben je bezig om de zaak te organiseren? Uh, het zijn eigenlijk uh, een paar losse werkgroepjes. Uh -huh. uh, Goorland Zinkt is een werkgroep van uh, vijf dames en één heer. Uh -huh. En uh, Single Long Kids is een werkgroepje. Uh, de andere partijen die, uh, zitten uh, in de grote werkgroep, waar uh, toch acht mensen in zitten. Ja, ja. En elke maand bij elkaar komen om uh, weer een verdere stap te zetten. Ja. Het de programmering is nu helemaal rond. Dus vandaar dat we ook wel uit startblokken konden komen. Uh -huh. Maar ja, er zijn nog altijd zaken te regelen. Nou ja, je hebt mooie reclame gemaakt. Ook in het Stadsnieuws stond er een bijzonder aardig stukje in. Dus uh, hopelijk uh, trekken we al bezoekers uit uh, het Tilburgse. En dan uh, staat Gorle weer even op de kaart. Hè? En bidden Toch? voor mooi weer nu, hè? nu. En bidden voor mooi weer. Ja, ja, als... ik, heb ja, al, ja. ik heb al zo vaak ik gezegd. dat zeg... we mee worst naar de Clarisse moeten. Maar ja, die zitten zo ver. <laughs> <hè>? <laughs> ik zeg altijd. Ik, ik, brand, ik brand dan een, een vaccinelichtje voor mijn mariebeeld op de dekenkist. Achter de Stadnie staf voor de tuindeuren. En als het dan niet lukt. Dan uh, draai, ik ze voor straf, draai ik ze om. Dan moet ze een dag uh, zonder lichtje naar buiten kijken. Maar ja, het helpt niet hoor. Nee, nee, nee. nee, nee. Volgens het is half acht. Gij zult uh, het pand Ik, moeten gaan verlaten. Ja. Ik wens jou heel veel succes. Dank uh, je wel. Maar in ieder geval, de zaak ligt aardig op stoom. Uh, er ja. zijn geen zeg maar, beren op de weg die nog... Ik uh, ga geen beren zien. Nee. Nee, nee. nee. Dat, gaat, uh, dat gaat ons lukken. En als het publiek zich... Uh, Graag wil laten zien daar, dan uh, wachten wij erop en dan zullen wij zorgen dat er een flink stukje muziek komt. Fantastisch. Nou, Want het is eigenlijk het... een heel muzikaal weekend, hè? Ja, het, het, is, een is, hele... het is drie, met, dagen, met, lang. Met, het is drie uh, dagen lang. Het is drie dagen lang, het is hartstikke sfeervol. Ja. En, en, en die... nu, kan, uh, Unica, nu kan het uh, Kloosterplein zich eens bewijzen hè, dat het echt een huiskamerplein is. Met, ja. uh, Leuke lampen, leuke Nou, sfeer. Het is gewoon fantastisch dat er zoiets in Goorlijk gebeurt. Ja. Dat, ja. Er, dat zijn hele leuke dingen. Dat maakt een, een gemeenschap ook aantrekkelijk. Ja. Dat dat soort ja. muzikale festiviteiten er zijn. Nou, dat het plein ook gebruikt wordt. Hè? Ja, ja. Ja, dat, het ligt ook zo uh, centraal. En ja, ja. Het mag best gebruikt worden. Ja, vindt voor ik. festivals... En voor de grote markt altijd, en hè? Voor de grote markt. Zeg, maar krijg je ook van alle kanten volop medewerking? Niet zo dat je denkt van nou, dit, dit is, er zijn nog bepaalde hobbels die genomen moeten worden... of loopt dat allemaal over het algemeen vrij soepel? Uh, Zowel met gemeenten als met de andere instellingen, dat, dat loopt allemaal wel lekker. Ik mag zeggen dat uh, ja, als je met de programmering bezig bent... dan kom je wel eens wat uh, zaken tegen waarvan we denken... ...had dit maar kunnen lukken... ...maar uh, ja. in het proces zelf... ...loopt alles prima hoor... Ja. ...en ook met de gemeente, daar, dat gaat heel soepel... Ja. ...want uh, ja, we kunnen daar van alles op het plein zetten... ...wat we willen zetten... Ja. ...en er komt ook een hele grote tent weer... Ja. ...en van die tenten ...om het gezellig aan te kleden... Ja. Ja. Ja. Uh, ...dus uh, het komt er wel aardig ja. uit te zien. Nou, Leuk. Heel veel succes. Vergeet niet jouw cd mee te nemen... ...van uh, Lola en Sophie... Alsjeblieft. En uh, ja, nou, we zien elkaar geheid daar. Ja. Oké, okay, we zien nou, elkaar. Dan gaan we ja. toch nog naar een ander muziekje. Um, dat heb ik zelf meegebracht. Uh, dat is ja, uh, muziek van ABBA. Ik was laatst in een, in een platenzaak en daar stond een, een cd'tje voor uh, weinig geld. En dat heet More ABBA Gold. En dit nummer heet The Day Before You Came. Laten we nog even luisteren. I left the station just when it was two Dit was hem jongens, het was Jeugdsentiment ABBA, The Day Before You Came, een nummer uit 1982, al zo lang geleden. Hè? Nou. Toen nog jong, waar. <laughs> ja, toen nog jong, maar eens Nou, Ineke van den Brand, ik denk, ik kijk eens op internet en jawel hoor, er komt een grandioze foto tevoorschijn. En uh, we zeiden al, het is niet eens gek lang gelezen... Lekker nog, sprekend op. Van der Brand, PvdA, stopt als raadslid in Goorlen. En is wat opgevolgd door Anton van Baal. Ineke, je uh, bent... Uh, oh, ik, ik, ik oh, het mag niet zeggen, leeftijd, maar... Uh, ofwel, mag ik zeggen? Uh? Nee, ik heb er nee. geen moeite mee hoor. 57 ben ik hè? 57. En je opvolger, Anton van Baal, is 56. En je stopt na bijna 10 jaar... Als raadslid voor de, voor de gemeente Goorden. En dan denk ik zo van... Want ik, ik las het artikel van Anton van Baal. Ik denk, goh, Ineke stopt omdat dus ze het druk heeft met haar baan. Je bent ambtenaar. Even zeggen waar dadelijk. Maar Anton heeft er toch hartstikke druk. Dan denk ik van, hoe, hoe, hoe, hoe kan dit? Ineke heeft het hartstikke druk. Stopt. Anton heeft het toch hartstikke druk. En die treedt treed in. O, o, o, o, o. Hoe zit dat Hoe werkt dat dan? Nou um, ja goed, ik denk als je iets tien jaar doet... Um, dat je dan op een gegeven moment de frisheid uh, ja, Dat aspect komt er ook bij kijken. Ja, komt er ook ja, bij ja, kijken. Ja, ja, ik denk als je... Team dat is heel legitiem hoor, vind ik. Uh, ja. uh, dan, dan, dan heb je al ja, een aantal keren. Hè? Ik heb inmiddels uh, in uh, drie verschillende raden gezeten. Vier verschillende colleges van BNW meegemaakt. Ja, ja. En inderdaad bij mijn werk. Ik werk bij de gemeente en buurgemeente, Alve Kaam. Uh, die ook waarschijnlijk... je bent ambtenaar bij Alphen Kaam? Ja, Alphen -Kaam, ja. Met standplaats Alve. Alphen. Alphen, Ja, ja. ja. ja. En wij gaan uh, waarschijnlijk ook samenwerken. Zoals dus er nu naar uitziet, uh, Gilserij en uh, Barren en Assen, Dus een ambtelijke ja. fusie, dat komt er niet aan. Ik ben daar leidinggevende. Dus in dat proces zal ik best ook het een en ander... en dat extra uh, ja. werk op me afkomen. Ja. Ja. Dat is een aspect, maar zeker ook de, na tien jaar... Uh, ja, op een gegeven moment... Uh, ik had me eigenlijk al voorgenomen dat dit is mijn derde termijn Of ja, yeah, dat twee... lekker mm -hmm. ik een half één ja. been uh, gegrot. Ja. Ik wist ook wel dat ik volgend jaar met de verkiezingen, uh, dat, dat was voor mij al zeker, dan ga ik me niet meer op een verkiesbare plaats. Twee termijns is normaal drie termijns bij hoge uitzondering. Is er een beleid bij de Partij van de Arbeid? Nee, dat vind te, ik zelf. Niet? Dat is ook een oh. persoonlijk iets ik vind om een bepaalde frisheid te houden. Je ja. moet je zeggen, nooit, nooit. Ja. Maar, uh, ja. Nee, maar dat klopt, ja. Daar dat zit uh, ook wel iets in. En dat, dat bleek ook wel dat ik, nadat ik die acht jaar termijn deed, toch bepaalde, ja, dat je ik van oké. Okay, uh, wat, willen we hier nou, of wat wil ik hier nou mee? Hè? Ja. Dat, dat je dan die frisheid toch een beetje begint weg te hebben. Ja. Hoewel ik voor mijn gevoel, uh, ja, ondanks dan een fulltime baan, uh, het altijd wel ook heel veel plezier heb gedaan. Ja. En ja. dat plezier heeft Anton nu ook. Dat, dat zie je aan hem. Hij heeft echt ja. pret oogjes, uh, ook om nou het werk op te gaan pakken. Ja. En als je iets uh, een bepaalde uitdaging met plezier doet. In het begin, uh, ondanks dat ik een fulltime baan altijd heb gehad. Mm -hmm. Kon ik het er in het begin ook makkelijker bij hebben als nu de laatste jaren. Ja. Dat de zwaarte. Ja, ja. Ga je dan toch iets meer merken ook wel. Ja. Ja. Bovendien lijkt het me zwaar werk. Raadslid. Ik heb iemand ooit eens laten vertellen. Het is te vergelijken met een part-time baan. Raadswerk in Gorl. Mm -hmm. ja, maar... Heel serieus. Hoeveel uur ze als je nou echt. Je werk goed wil doen. En je wil alle stukken. Nou ja, alles natuurlijk in ieder geval uh, zo uh, redelijk alles doorlezen... ...dat je toch een globaal inzicht hebt van... ...hoeveel uur ben je dan daarvoor kwijt? Ja, nou, dat ik, is een beetje verlengde van mijn vraag. Ja. Ja, ja. ja, ik weet dat Pieter van Harber in het begin ook toen zaten we met tweeën... ...maar het is ook afhankelijk hoe groot je fractie is... Hè? Ja, ...want anders kun je ja. wat meer verdelen... Ja. Maar die heeft het toen een zet uit, dat zat tussen de 15 en 20 ja. uur per ja. week. Ja. Tussen de 15 en? 20 uur per week. Dat is veel? Ja, dat heb ik wel je meer hebt gehoord. Bijna elke week heb je wel een vergadering, of de raadsvergadering, of een commissievergadering, of een fractievergadering. Ja. En, dat, en je hebt eigenlijk twee weekenden, eigenlijk, dat je ook ja, wat moet lezen. En dat is ook net, Ja, ja heb je zo'n stapel of heb je ja. maar zo'n stapel? Dus ja. Dat wist dat en wel. Eens. En ook de stukken van de raadsvergadering voorbereiden. Ja. Het is niet, je gaat er niet zomaar blanco in nee. zitten. Dus je begint al met voorbereiden ja. voor je, je overleggen, ja. dan heb je je commissie, dan, dan moet je het toch nog eens. Nog eens iets nakijken of iets doen. En voor de raadsvergadering heb je soms ook voorbereidingen een abonnement of een motie, of dat je moet lobbyen. Of... Ja. En we hebben ook nog werkgroepen, soms. Dat, dat, dat ook vanuit de raad uh, ja. over een bepaald onderwerp. Dus ik denk dat nou, 15 uur ben je altijd wel kwijt. Ja. Hoe, kijk je, hoe kijk je naar terug, Ineke, op 10 op jaar? Uh, even, nee, andere vraag: hoeveel burgemeesters heb jij. Uh, Versleten, als ik het zo mag zeggen. Versleten, of ik? Het was, even kijken, nu, nu dus uh, de Rijsdorp, je had dan uh, de, de Vrijvringer... Ja. en daarvoor zat. Uh... Die heb ik niet uh, versleten. Ik ben begonnen bij de Vrijvinger. Daar ja. Ben je, oh, bij... ja. Ja, ja. Ja. ja, ja. Twee burgemeesters dus. Ja, ja. Een tien jaar tijd. Hm. Ja. Maar nou, ik, ik vond het grappig, want ik keek zo'n beetje zo in, in, op internet, de oude stukjes van Gods Belang. Nieuw Bestuur, Partij voor de Arbeid, Gordon en Riel, ingevoerd op 7 oktober 2010. Nou, allemaal bekende gezichten zie je daar staan. En grappig staat erbij, na de verkiezingsnederlaag dit voorjaar besloot het hele bestuur af te treden. Ten einde de afdeling de mogelijkheid te geven in bestuur te kiezen dat een breed draagvlak heeft in de afdeling. Nou, wie komen dan terug? <tieft> Drie van de vijf. Maarten de Wit, Henri Schuurmans en Henk Renders. Die waren verkiezbaar en werden herkozen. En als nieuw bestuursleden treden aan Lucien van de Zande en Karen Molen. Ja. Dat is nog steeds zo? Karen is volgens mij uh, ook een, ongeveer een jaar geleden ook gestopt. Ook, gestopt. ook weg, wegens werk. Ja, ja. En ze heeft een vrij jong gezin nog, dus ook daarin. Breekt mensen toch vaak op? Zo ja. van ze vol enthousiasme en dan blijkt toch dat ze een laf stuk lopen op, op het lezen van al die stukken. La, ja, want letterlijk. we hebben ook een heel jong iemand gehad. Uh, ja. Dus zeg maar in 2000, moet ik even goed zeggen. Dit zit er nu uh, 2010, maar het is 2016. Toen hadden we Jorien Bomaars. Dat was een meisje mm -hmm. van uh, 21, 22 jaar. En ja, die heeft het echt maar anderhalf jaar uh, echt goed vol kunnen houden. Eigenlijk ook door die. Dat je zoveel stukken, uh, dat spreekt jongeren gewoon echt niet meer aan, nou, zoveel stukken ja. lezen, heel serieus vergaderen, uh, soms ook geduld hebben. Want uh, in de politiek is het niet zeg Maar dat je... spreekt jongeren niet meer aan? Nee. Dit? Nee? nee. Dat, dat so. is veel te langdradig. Ook het ja. geduld willen hebben dat je soms een paar maanden of soms misschien wel jaren nodig hebt om een bepaald standpunt te uh, ...voor elkaar te krijgen. Ja, die, die willen ja, heel ja. vlug. Die gaan met Twitter en dingen. En, ja. Ja. Dat, dat, dat is voor veel mensen ja. denk ik een probleem... ...om niet in de politiek te gaan. Ja. Omdat er inderdaad, het inderdaad een kwestie van lange adem... ...en van compromissen sluiten. Ja. Kijk, ben je actief in een verenigingsleven... ...dan spreek je iets af van er gebeurt dat. Maar dat is in de politiek werkt dat helaas niet zo. En ook het ik. niet kunnen doen. In een vereniging kun je ook... Uh, ja goed, ...bij de verkiezingen. Er zijn er ook mensen ja. ons, die dan ...de verkiezingsbordenplank gewoon dingen doen. Hè. Ja. Dat daar is ook een apart... Clubje, eigenlijk die dat wel doet. Maar die hebben op geen belangstelling. Mm -hmm. Om dan inderdaad dat ritme van vergaderingen weer te volgen. Mm -hmm. Heeft het ook niet te maken met de druk waar je soms onder moet werken? Ik bedoel, je, je staat altijd in de publieke belangstelling. Uh, veel kritiek. Ja, ja, Als raad valt, valt dat wel mee. Dat vind ik lokaal. Eh, want okay. Landelijk zal dat misschien anders zijn. Ja, ja. Maar uh, ik vind het lokaal hier uh, heel erg meevalt. Ik wil de meeste mensen die... Echt meer onder kritiek zijn dan, dan ben je toch meer in de wethoudersrol of in dergelijke. Of een fractievoorzitter. Maar gewoon als raad zit, is dat... Nou, natuurlijk word je wel een aangesproken op een aantal dingen hoor. Ja, of je ja. bent de de staat of uh, ja, ja. op de markt uh, mm -hmm. en de mensen die je herkennen. Maar er zijn ook heel veel mensen die je niet herkennen. Laten we eerlijk zijn: het is niet zo dat je, als je in raad zit bent in Goorland, dat je dan bekende Goorlandaar ineens bent geworden. Nou, vroeger niet... werden er toch de raadsvergaderingen uitgezonden door de log via de televisie. Maar hoeveel nog mensen steeds. Ja, nog steeds. Maar, nog steeds, ja, ja. maar de digitale nog. tv, dit denk ja, ik. Dat kan je, niet meer. Ja. Hoeveel mensen er nog ja. kijken ja. of zeker kunnen ja. kijken? Ja, ja. ja. Ik heb en dan het nog hè? Ja. Dan zijn er ook uh, veel, veel mensen, denk, als er niet echt iets actueel uh, speelt, die daar niet naar kijken. Toen we hier een beetje bestuurscrisis, de vriendschap, zou ik maar zeggen. Ja. Nou, toen viel het op hoeveel mensen toen wel naar de log hebben gekeken. Dat ja, was ook spannend. Dat was toen heel spannend. Maar toen was ook de digitale TV er nog niet. Ja, ja dat scheelt. Want ik, ik denk dat het nu een hele ja. selecte groep is die dat volgt. Ja, terugkijkend op tien jaar, hè, zo van, uh, wat was nou zeg maar een, een hoogtepunt? Wat was een dieptepunt? Kijk, je begint tien jaar geleden, maar nou, met een jong broekje, je moet wel een hele situatie. Je neemt nu afscheid zeg maar, als gelouterd raadslid. Hè. Je draait al tien jaar lang draaien mee, dus je ja. kent het klappen van de zweep. Je zegt zelf wel: Van God, ja, nou ja, het, hè, ik, bedoel, ik merk gewoon dat er toch hier en daar af en toe het sleet opkomt. Mm. Zo van het is een herhaling van zitten. Terugkijkend op tien jaar, best een hoogtepunt. Althans voor jou zelf? Voor mijzelf, ja het zijn nog een paar. Eén vind ik wel dat wij uh, in 2006 uh, samen met Piet van hebben toen ik, uh, uh, van tevoren oppositie gevoerd. En toen zijn we met vier raadsleden uh, teruggekomen. De hoogste aantal ooit. Ja. Het hoogste ja. was ooit drie raadsleden. Ja. Nou, ja. voor een deel uh, denk ik dat we dat ook samen, maar ook met de ja. rest van de groep hebben gedaan. Dat is zeker een hoogtepunt. Maar wat ik echt, ook... zo, er waren echt de glorietijden van de Partij van de Arbeid? Nou, natuurlijk heeft dat, ik moet alles relativeren ook als politicus. Ja. Het had ook natuurlijk de landelijke trend mee. Want ja. Niet alles alleen. Gaatlood, ja, jawel, ik... maar ik denk maar ook. Maar we het... hadden allemaal, ja. alle vier, uh, de, de kiesdrempel gehaald. Dus het is niet ja. zo van nou, het is alleen de landelijke trend, ja. iedereen haalt. Ja, ja de ik wou net zeggen, want ja. het is niet altijd zo dat de, de, de landelijke partij, dat het ook betekent dat je ja. die partij plaatselijk. Ja. Althans, dat doe ik niet. Je kijkt toch naar de plaatselijke politiek, ja. wie daar zit. En landelijk is weer een ander verhaal. Ja. Dus ik denk dat je dat ook wel echt op je eigen ook kan ja. schrijven. Dat je vier samen... Met Piet maar van... was een, wat was een dieptepunt? Ja. ja, vond ik eigenlijk wel een beetje in de beginperiode. Uh, ik uh, ben er eigenlijk niet via verkiezing ingekomen meteen... maar eigenlijk uh, Jan Isleman is opgevolgd. Uh, ik zat denk ik nog maar een half jaar in de raad. En toen begon hier uh, van alles met bouwvergunningen, uh, bestuurscrisis... En dat was eigenlijk achteraf eigenlijk een hele moeilijke tijd. Ook al zat je in de oppositie. Um, dat, dat waren eigenlijk toch geen leuke tijden. Ook in, in de raad. Je, je kon de spanning eigenlijk vo, uh, voelen. In de raad zelf. In de ja. raad zelf. En ja. ik, uh, ik weet ook toenmalig college. Uh, dat uh, ook uh, ja eigenlijk je zat te wachten tot er een nieuw college kwam. Maar toen gebeurde het ook nog. Dat ook van het CDA iemand uh, die toen eigenlijk uh, zou opvolgen. Die bleek ook een... Uh, niet iets met vergunning gebouwd te hebben dus dat ging ook niet door ja. Oh, ja. en je zag toen ook dat de Jan Schelkens en Chef Roeve, ja, die wou eigenlijk aftreden, maar er was nog geen nieuw college dus het was eigenlijk een beetje een onwerkbare situatie, ja. we hebben in ieder geval ja. niks toen ook een, ja. uh, even een zakencollege gehad, dus ik denk dat dat toch ja. wel even een diepte, politieke zin, een dieptepunt is geweest. Ja, ben ik met je eens hoor, ik vond ja. het ook hoor die, die tijden van Jan Schelkens en Chef Shefferhoeven ja. toch, toch een duo, toch op toch best wel aardig de kar trok en ja. zo. Hè? En, en, en ik vind ook, als je nu naar een Chef Hoeve kijkt, die vindt dat ook een, uh, in mijn ogen voor <laughs> ze kan beoordelen, een goed functionerende wethouder. Ja. Die ja. degelijk degelijk is, goed onderlegd is, weet wat je over praat. Hij verwoord zaken goed. Als we hier eens op bezoek hebben, dan, uh, ja, dan komt er best wel, vind ik altijd, een aardig goed verhaal uit. Hoe is de sfeer in zo'n raad? Heb je nou, is, die, is die sfeer nou goed? Of merk je wel eens dat er mensen zijn die denken, van nou, Ineke, die is weg? Of is zo'n ramp niet? Heb je geen vijanden in de raad? Vijanden, <laughs> ja. Zwaar woord. Dat is een zwaar woord, denk ik. Ik denk dat als je een politiek bedrijft, dan mag je gewoon best. Inderdaad, vel uh, de discussie aangaan. Ja. Yeah. Uh, de bal Finkel. spelen, maar niet de man. En aan de rand moet je ja. gewoon een glas uh, bier of nog. Uh, dat gebeurt ja. toch ook? En dat gebeurt ook ja. Ja, in het algemeen. Ja. Wat zou het... je het missen? Zal je het missen als je... Oh, best wel. Dus, uh, wil, uh, ik zeg ook, ook heel veel plezier eraan gehad. Ook ja. heel veel ja. uh, geleerd en uitdaging. Ook, ook de onderlinge contacten die je dan met elkaar opbouwt. Ik zal maar maar je pakt, de pakt de niks meer op. Je, doet echt, je, laat, je zet echt een punt achter de politiek. Ik zet manier, Je gaat niet in een commissie zitten of zo. Nee. Dat, het is echt een punt. He. Ik, het enige wat ik doe is het begeleiden van de fractie nog. En dat is, uh, ja, zeg maar, ook Anto, maar ook de andere. Je hebt toch uh, ja, bepaalde ja. continuïteiten waarborgen, ja. En dan, dan je wel de fractievergadering, die blijf ik zoveel mogelijk volgen. En daar zal ik ook af en toe zeggen, oh, let op. Een jaar geleden hebben we nog dit of dat. Je, ja. je bent toch, in je hoofd heb je nog heel veel kennis ja, zitten ja, ja. En dat je dat ook gebruikt. En ik wil uh, in september ook gewoon weer iets creatiefs, mijn vrije tijd die ik krijg, okay. gaan boetseren. Ja. Of, uh, we hebben een hele ja. leuke vereniging. Ja. Ja. Maar begeleid jij Anton van Baal nog wat of niet? Of zo? Nou, niet zozeer ik Anton nee, nee. Uh, specifiek begeleid. Hoor, Die heeft zich ook drie jaar ingewerkt op welzijn. Maar het gaat meer over de fractie op zich en ook richting naar de verkiezingen, de verkiezingsprogramma. Ja, ja. Uh, daar zal ik ook wel een stukje actief in zijn. Dus niet dat je daar allemaal ineens loslaat, maar wel op een, ja, wel rustiger tempo. Z we zien wie we je wel achter ja. een kraam nog steeds staat. Dat zou uh, wel. Ik zal misschien met toch met nog meehelpen om roze. onze rozen uit te delen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Maar is het ook zo, zeg maar, dat, uh, want ik lees dus in een stukje over uh, Anton van Baal. Die zegt van de portefeuille welzijn... zijn. ...wordt de komende jaren steeds belangrijker. Het meest ingrijpend is... ...dat het kabinet de regie voor de jeugdzorg... ...bij de gemeente legt. Dus ik vind inderdaad... ...dat het kabinet nogal wat taken bij de gemeente weglegt. Kunnen ze dat aan? Zijn mensen daartoe voor Opgeleid? Uh, kunnen ze het allemaal hebben? Dat kan alleen een samenwerking. Daar hoef je geen herindeling voor te hebben. Dat laat ik het woord meteen maar zeggen. Ja. Uh, Daar is de PVDA geen voorstander van? hè? Nou, misschien landelijk wel, maar je kunt wel eens uh, wel afwijken van de, wat plasterk uh, vindt. Landelijk wel? Landelijk, uh, nou, landelijk uh, plasterk, die geeft aan, of, nou goed, hij, hij, komt, hij begint wel steeds terug te krabbelen, dat je uh, gemeentes van 100.000 ja. in, inwoners zou moeten hebben. Mm -hmm. Dan verwijst hij naar, die, uh, naar dat, dat wat het Rijk naar de gemeentes brengt, die jeugdzorg, ja. of, of de jeugdzorg, of ook de WMO, de AWBZ. Maar zelfs en Tilder, gewoon dat plaster die verdedigt dat ook met verven natuurlijk. Met verven, he? maar zelfs Teulburg hebben we in regionaal verband wel zo te zeggen, dan is er zijn toch een gemeente van 200.000 in, die zeggen, ja, heel de jeugdzorg naar ons. Ja. Eigenlijk zijn wij daar nog zelfs te klein. Dus je zult daar wel veel meer moeten gaan samenwerken in ja. de regio. En natuurlijk voor die hele zware jeugdzorg, dan moet je ook op de specialisten kunnen uh, uh, vertrouwen. Wat je wel in Goorland of in een ander dorp doen, Je moet proberen dat wat lokaal kan. Het oh. maatwerk, het, hè, het meer het preventieve. Uh -huh. Dat je dat zoveel mogelijk lokaal probeert te regelen. En alles ja, wat daar op een bepaald schaalniveau boven. Dan, dan moet je gewoon in de regio Tilburg gaan, gaan, ja. gaan samenwerken. Maar dat geldt voor, voor Tilburg ook hoor, denk ja. ik. Ja. ja, want hij zegt hier ook Anton. Van de landelijke overheid heeft veel zaken doorgeschoven naar de lokale overheden. En gaat daar nog mee door. En wat de PvdA betreft komen er geen nieuwe herindelingen. En dan denk ik nou, dat is het. Dat vind ik wel een stevige aanspraak, daar mm. hou ik wel van. Maar ja, of, of je in staat is om het is. Dus het is ook geen als Landelijk. Ik landelijk, nee, wel samenwer samenwerking, Gordon ja. ja. Tilburg, maar geen eenheid, Gordon uh, Tilburg. Ik keek, keek nog eens terug op internet, Ineke. En dat uh, draait nog steeds die band van, uh, van Guus van de Put, destijds, sterker en sociaal. Hè, dat, uh, met name ook over de brede school. Hij uh, had het nog over de toekomstvisie van Ruud van Eikeren. die destijds je wethouder was. Nieuw sportpark, betaalbare woningen. Wat is daar, is daar nou allemaal van gerealiseerd? Nou, de toekomstvisie die is toen uh, gerealiseerd, ja. onder de periode van Rit van Eikeren. Daar gaat de Raad nu mee aan de slag uh, ja. om die te actualiseren. Ja. Ik heb ze vorige maand bij mijn, op, bij mijn afscheid ook opgeroepen van... mensen, uh, ga daar niet even uh, weer vaststellen wat er allemaal al vastgesteld is... maar probeer toch wel een droombeeld uh, ja. te houden. Natuurlijk ja. dromen zullen nooit voor 100% uitkomen als je niet ergens een stip op de horizon zet. Ja. Ja, dan, dan, ja, dan, je moet wel een bepaald toekomstperspectief ja, ja, ja. weten te bieden, denk ik. Ja, ja. En ik hoop ook dat ze dat misschien niet zo interactief zoals het toen is gegaan met huiskamergesprekken. Hoewel nee, ik, ik dat, had, dat heel ja. mooi vond, toch? Ja. was echt heel leuk om te doen. Ja. Uh, maar wel een interactieve vorm van vinden om de bevolking daarbij te betrekken. Ja. Nou, verder zijn er inderdaad ook meer starterswoningen, maar dat is ook vooral in die periode 2006-2010. En nu is het weer weer bouwen naar behoeften. Terwijl ik denk dat vooral de startersgroep de groep is die, die nog wel kan of wil kopen of huren. De, de ja. anderen blijven toch meer op dit moment met een stagnatie in de woningmarkt zitten. Ja. Er stond ook een reactie bij Ineke bij internet. Van. Uh, nee, Jij ja, dus weggaat. Want er staat erbij. Ik lees hem mee, Want ik vind het een beetje een sneer. Erg jammer. Maar ja, haar collega van de put. Excuus van de put. Is voor minder raadsleden in Goorlen. Aangezien Partij van de Arbeid afgestraft gaat worden. bij de. Lokale verkiezingen in 2014 kan hij als eenmansfractie dus verder. Wat <laughs> een, een reactie, hè? Wat een, sneer. een, sneer, nou, ja. een sneer, he. ja, Het klopt wel dat uh, waarschijnlijk. Maar is dat zo dat Putt inderdaad uh, gepleit heeft voor minder raadsleden in zijn totaliteit? Nee, dat is gewoon een landelijke trend. Uh, mm -hmm. Wat volgens mij al door de Tweede Kamer is. Uh, besluit is genomen dat mm -hmm. in heel Nederland. het aantal raadsleden ja. gaat uh, verminderen. En voor gooren zou dat betekenen dat er inderdaad. Twee, waren, twee minder, dacht ik. Twee minnen, ja. Met heel veel dualiseringen de morgen te morgen maken. Ja, een heel technisch ja, verhaal. Ja, maar, ja, ja. Uh, ja, ja. Dus dat, ja goed, waar, waar die uh, het een met het ander verbindt. Uh. Ja. ja, waarschijnlijk geen fan van jullie. Dat, uh, ja. dat ja. kan. Zee, Eneke, uh, uh, Vorig jaar is in november op bezoek geweest nog het uh, PvdA-Kamerlet Jeroen Recourt. Spreek je ja. dat zo goed uit? Ja, recours, recours. ja. En dan denk ik van, wat is nou de toegevoegde waarde van het bezoek van zo'n man? Want zijn specialiteit is... Um als ik me niet vergis, Justitie en Koningshuis dat had hij knapt. zijn portefeuille. Dan denk ik, nou waar komt die man nou in Goerder ja. doen, behalve nou ja, een foto laten maken of zo. Dus. Ja, nee. En ik bedoel het niet kwaadaardig nee. hoor. Maar. Nee, dat, dat, dat kun je denken. van nou Hij heeft ons komen bijpraten over het Koningshuis, maar hij heeft toen vooral toelichting gegeven op het regeringsbeleid en het, het standpunt van de partij van de Arbeid uit. Dus ook al hebben ze een portefeuille, wil niet zeggen dat als ze ja. naar de provincie gaan, laat ik het zomaar even zeggen, dat ze dan alleen over de portefeuille hebben. Dus, en daar konden ook een hoop vragen. was een heel interessante bijeenkomsten. Ja. En ook veel vragen zijn er toen ook gesteld. Maar hij goed... Het, het lijkt op zich ook heel om ja, een, een kamerlid sowieso te ja. spreken. Ik zie dat we nog dat. minder als een minuut hebben. Ja. Eén minuut. Eén minuut. Lucie, heb jij nog brandende vragen? Nee, nee. nee. Of wensen wij gezamenlijk ja, hier... heel veel succes. En als je, band, als je iets creatiefs wil doen... Uh, je bent van harte welkom bij... Uh, dus ze heeft jou al overgehaald om we tot jouw club toe te treden? Kijk eens aan, kijk aan. Nou, ik wil wel iets creatiefs hebben. Creatief. En ik zal mijn eigen gaan oriënteren. Ja. Maar ik wil vooral Anton veel succes nou Ja, nou, ja. Ja. nou we, we, we spreken bij deze af. We gaan hem nog een keertje hier in de kring halen. Om hem ook nog eens aan tand te voelen en wat zijn plannen zijn voor de toekomst. Nou, bedankt dat je derde was. En veel succes. En geniet van de, de vrije tijd en van allerlei andere zaken. En ik denk dat jij een heel betrokken raadslid bent geweest, altijd. Dit was Golse Kringen en we bedanken onze gasten uiteraard Ineke van der Brand en Fons van Dijk voor hun deelname aan het gesprek. En voor de technische ondersteuning wederom onze Stefan. Golse Kringen wordt herhaald via radio op dinsdag en zaterdag en op donderdag. Maar het is ook te beluisteren via internet 24 uur per dag de hele week na de uitzending. Tik maar in www.lokaleomroepgorelap.nl Goolse Kringen en dan kunt u ons beluisteren. Lo Vijf punt zes.